6 uur. De Radio 1 Sport Zo. Lucerne Carrasso en Tom van het Het komend uur praten we natuurlijk over de beursdag, hoe die geweest is. En ook over de discussie over de vergoeding van de medicijnen voor de zeldzame stofwisselingsziekte. En we volgen live het beachvolleybal, de wedstrijd van Madeleine Meppelink en Sophie van Gestal. Nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Hier is Job Boot.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 De elektriciteitsvoorziening in India komt langzaam op gang. In het noordoosten heeft iedereen weer stroom, in het Noorden 45 van de huishoudens en in het Oosten 35 Een groot deel van India werd vanochtend voor de tweede achtereenvolgende dag getroffen door een storing. Daardoor hadden 600 miljoen mensen geen stroom. Het openbare leven in het getroffen gebied kwam vrijwel geheel tot stilstand. Treinen en metro's in de miljoenen steden reden niet, banken konden niet werken en ziekenhuizen moesten overschakelen op noodstroom. Uitgevallen verkeerslichten veroorzaakten overal opstoppingen. De politie in Delhi zette 4000 extra agenten in. Een van de oorzaken van de stroomstoring is dat er te veel energie wordt gebruikt in India... waardoor de netwerken overbelast raken. Maar ook slecht onderhoud en verouderde centrales zouden een rol hebben gespeeld. Het Belgische Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijlating van Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Martin blijft daardoor nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank in Bergen in Wallonië besloot vanochtend dat Martin vervroegd wordt vrijgelaten. Voorwaarde voor die vrijlating was dat ze zich zou terugtrekken in een klooster. Ouders van de slachtoffers van Marc Dutroux reageerden kwaad op de vervroegde vrijlating van Michel Martin. De vader van het vermoorde meisje Eefje noemde haar even erg als Dutroux, omdat ze de kinderen heeft laten verhongeren terwijl ze wist dat ze in de kelder zaten. Paul Marchal, de vader van de vermoorde Anne... vindt dat het Belgische juridische systeem nog steeds niet klopt.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 strenger worden. Het Japanse energiebedrijf Tepco is genationaliseerd. De overheid heeft zijn belang in het concern vergroot van 2,7 naar meer dan 50 Japan betaalt zo'n 10 miljard euro voor zijn belang in Tepco. Sinds de ramp met de kerncentrale van Fukushima heeft Tepco grote financiële problemen. Het bedrijf moet miljarden aan schadevergoedingen betalen en heeft andere kerncentrales moeten sluiten. Ook moet het bedrijf de ontmanteling van het complex in Fukushima betalen. TEPCO is nog steeds verantwoordelijk... voor de energievoorziening in het gebied rond Tokio. Daarvoor worden nu duurdere fossiele brandstoffen gebruikt. Op de Olympische Spelen hebben de beachvolleyballers Richard Schuil... en Reiner Nummerdor de achtste finales bereikt. Het duo won de tweede poolwedstrijd van een Duits duo. Schuil en Nummerdor waren in twee sets te sterk. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen... Ook zijn tweede, reis, zijn tweede race heeft hij gewonnen. Hij staat eerst in het klassement en er zijn nog acht races te gaan. En tafeltennister Li Jiao werd in de kwartfinale uitgeschakeld... door haar Chinese tegenstander. Ook judoka Elisabeth Willeboortse is uitgeschakeld. Nadat ze in de kwartfinale was gestrand... lukt het ook in de herkansingen om het brons niet. En dan nog het weer. Vanavond eerst wat regen, later droge opklaringen. Morgen zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten van het land. Aan het einde van de dag weer onweersbuien. De dagen daarna licht wisselvallig en iets minder warm. ANUB-verkeersinformatie. Ah, op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat file bij duiven 3 kilometer. Groter zijn de problemen bij Utrecht op de A12. Van Utrecht naar Den Haag staat na een flink ongeluk... tussen knopend Lunette en de Meeren 8 kilometer stil. Bij de Meeren is maar één rijstrook open. En op de A27, Gorkum-Utrecht, daar veroorzaken wegwerkzaamheden file. In beide richtingen bij houten 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zeven minuten over zes. Toch weer rode cijfers op de beurs vandaag. Zo vragen we aan iemand van ING Investments hoe dat komt. Oud-international Carole Taat is hier te gast. En zij is hockey-international en kan praten natuurlijk ook over de indrukken... die ze kreeg bij de wedstrijd Nederland-Japan van onze vrouwen. Opweer. Eerst gaan we naar het beachvolleybal. Lars Keers. vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. De Nederlandse Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel. Lars, redden zij het tegen de Australische... Dames tegenover zich. Handjes worden geschud, applausjes worden gegeven, want Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel hebben gewonnen van het Australische duo Louise Borden en Becara Palmer. Die waren volledig de kluts kwijt in de tweede set. Vooral Palmer begon gruwelijk veel fouten te maken. En daar profiteerden Meppelink en van Gestel heel slim van, door haar vol onder druk te zetten. En zo konden ze uitlopen van 11-11 tot maar liefst 11-17. En toen was het een koud kunstje om het uit te, ma uit te maken. Rust blijven was het devies. Dat deden ze heel netjes. En zo wonnen ze ook de tweede set. Met 25-15 dit keer. Nadat ze de eerste al hadden gewonnen met 21-19. Uh, dus een overwinning voor Meppelink en Van Gestel. Ze blijven overeind in dit toernooi. Want met deze overwinning blijven ze kans houden op een tweede plek in de groep. En daarmee een plek in, uh, bij de, volgende, in de volgende ronde, moet ik zeggen. En bij de laatste 16. Aan Turnen, Edwin Cornelissen, de landenwedstrijd. Daar gaat het allemaal om vandaag bij de vrouwen. En we hoorden het net in een eigen reportage van je Team USA als uh, grote favoriet. De torenhoge favoriet zou ik zelfs durven te zeggen. En uh, dat hebben ze ook meteen in het eerste toestel wel laten zien waarom dat is. Uh, Amerika gaf echt even een lesje springen aan uh, de rest. Loepzuiver die sprongen, hoge scores. Bijvoorbeeld uh, dus uh, van die uh, Gabby Douglas, uh, waarover we ze juist hoorden. Ja, een sprong scoort natuurlijk altijd wel boven gemiddeld. Hè? De scores liggen altijd hoog op dat onderdeel. Maar de Verenigde Staten heeft echt niks laten liggen op dit toestel. En dat is een lekkere start dus voor Amerika. Je zag het ook, de high fives, je zag de felicitaties. Mentaal belangrijk, dat kan niet gezegd worden van Rusland. Dat ook in actie kwam, opsprong. Want die ploeg bleef niet bepaald foutloos. Uh, Paseka bijvoorbeeld kwam zelfs buiten de mat terecht. Kost uh, dure punten. En dat betekent dat op dit moment Amerika aan de leiding gaat. Dat is niet heel verrassend. Maar wel dat China op dit moment tweede is. China uh, had een uitstekende oefening op, uh, op brug. Of een drietal oefeningen op brug. En eindigt dus voor Rusland in het tussenklassement. Dat is toch wel verrassend. Kijken hoe dat verder zal gaan met uh, de Russen in deze finale. Deze landenfinale. Waar Amerika, als het geen grote fouten maakt, onbedreigd met de titel zal gaan lopen. We komen straks terug bij de Spelen. We gaan nu praten over de hoop die er is voor de patiënten... die kampen met de uiterst zeldzame ziekte van fabrie of de ziekte van pompen. Deze patiënten hoorden zondag nog dat hun medicijnen mogelijk niet meer worden vergoed... omdat ze te duur zijn en niet ze uh, zeker is dat het goed werkt. Maar nu is de kans groot dat minister Schippers, na de ophef die is ontstaan... gaat onderhandelen met de fabrikanten om die prijs omlaag te krijgen. Dat hebben bronnen aan de NOS laten weten. En uh, Rinke van der Brink is redacteur Gezondheids bij de NOS, Rinke. Gaat de minister inderdaad onderhandelen... na aanleiding van dat nieuws... dat die medicijnen uh, veel goedkoper zijn in het buitenland? Nou, er spelen een aantal dingen. Eén daarvan is dat de minister vorig jaar in een brief... Uh, een toekomstvisie heeft ontvouwd... waarin ze zegt van, nou ja, medicijnen die soms wel werken... maar ontzettend duur zijn, dan moeten we eens kijken waar we... Uh, wat we daaraan kunnen doen. En het is uitgemond in een tweede brief in maart van dit jaar... waarin ze zegt, weet je wat we gaan doen? Als wij zien dat het middel wel werkt... maar dat het enorm duur is voor wat het doet... gaan we gewoon kijken of we die prijs omlaag kunnen krijgen. We zetten het prijsinstrument in. Dat betekent onderhandelen met de industrie... en een manier vinden om die prijs... Het zij door een echte prijsverlaging. Het zij door bij afname door een ziekenhuis van uh, al die middelen voor de hele patiëntengroep een korting te geven afijn. Zo dat het goedkoper wordt. Want als je kijkt in Europa, hè, hoe, hoe, hoe is de prijs in andere landen? Dat varieert sterk. Als je het, het middel uh, Fabrazyme nemen dat tegen de ziekte van Fabri werkt. Dat is in Frankrijk kost dat uh, per jaar per patiënt. Uh, um, Per uh, jaar, ja, zei ik. 216.000 euro. In Duitsland kost het 280.000 euro. En in Nederland uh, 200. Even kijken dat ik het goed zeg. 219.000 euro. En in Amerika 202. Dus er zit een verschil in. Goedkoopste Amerika: 202.000 euro per jaar. Duitsland 280.000 euro per jaar. Precies hetzelfde middel, precies dezelfde patiënten. En is er enige verklaring voor in een wereld die op allerlei manieren kleiner wordt... qua afstanden, vervoer en kennis, dat die verschillen zo bestaan? Kort en goed gezegd, nee. Die bedrijven zeggen daar niks over. Ik heb dat bedrijf gebeld en gezegd, joh, vertel mij nou, waarom is dat... Daar krijgen we niks over te horen. Bij het andere bedrijf, wat ook zo'n middel maakt... waar ook eh, een kwart verschil in de prijzen tussen Duitsland en Nederland bijvoorbeeld. Er wordt gewoon niet gezegd wat dat zou kunnen zijn. Sorry, mijn telefoon gaat... En die heb ik nu uitgedaan. Het is, ja, is een van die firma's. Ja, het is <laughs> een van die firma's. Um, die denkt, uh, die gaat dat toch <laughs> niet op de radio vertellen? Dan bellen we hem nog even. Het tweede middel, het middel tegen de, de ziekte van pompen. Gisteren hebben we verteld, dat hebben we toen net ontdekt... dat het in Amerika gemiddeld 245.000 euro per patiënt kost. En in, Europa tussen de 400, in Nederland tussen de 400.000 en de 700.000... Euro, daar daar uh, zegt het bedrijf van: ja, dat komt omdat we in Amerika alleen aan kinderen geven en um, die hebben een kleinere dosis en dus wordt het goedkoper. En Rinke, zou het kunnen dat uh, Nederlandse patiënten... die medicijnen nu gaan kopen in Frankrijk bijvoorbeeld... waar het goedkoper is? Ik kan niet zeggen of dat toegestaan is. Er komt een beperkte hoeveelheid van die middelen... of dat mogelijk is, liever gezegd. Er komt een beperkte hoeveelheid van die middelen... Uh, naar die markt in Frankrijk toe. Dat gaat om middelen voor... Nou Frankrijk is de bevolking keer of vier groter dan Nederland... dus laten daar uh, 250 patiënten hebben... en 400 pompen, dus dat... Daar liggen niet in de apotheken grote voorraden van. En um, dit is niet een middel wat je op het internet zomaar kan bestellen... behalve bij Genzyme. En die zal de fabrikant ervan... en die zal dat niet gaan verkopen onder de prijs. Nog even één ding, uh, Rinken. Want, want het nieuws is dat minister Schippers... wil gaan onderhandelen met de fabrikanten. Is dat een taak die bij de minister hoort? Um, ja... Uh, dat CVZ, die dit advies heeft uitgebracht... waarin het voorstel wordt gedaan om er maar mee te stoppen... met die uh, vergoeding van het middel, omdat het zo duur is... adviseert aan de minister, de minister neemt een besluit... en de Kamer moet dat dan goed of afkeuren uiteraard... maar het is dus het ministerie, de minister zelf of haar ambtenaren... die gaan praten met de industrie. En interessant is dat in het rapport over het pompenmiddel staat... dat dat bedrijf, dat het maakt, Genzyme, daar intussen door de jaren heen dat dat nu vergoed wordt in Nederland en daarbuiten... Uh, zoveel omzet mee heeft gehaald... dat ze wel zo'n beetje uit de kosten moeten zijn. Dat er dus ook ruimte moet zijn om die prijs omlaag te krijgen. Nou, de minister heeft net bedacht dat we dit maar eens moeten gaan doen... met middelen die eigenlijk te duur zijn. Um, ze willen niet zeggen op het ministerie... dat ze voor deze twee middelen, pompen en fabrie, uh, ook gaan onderhandelen. Maar de minister onderhandelt al over sommige middelen. En het is beleid. En wij hebben te horen gekregen... En toen was de verbinding weg. En ik zei, het is beleid. We hebben te horen gekregen van een bron dat op het ministerie opdracht is gegeven... om eens uit te zoeken wat er voor marges in die prijzen zitten. En ze onderhandelt al over andere middelen die ze te duur vindt over de prijs. Dus we kunnen ervan uitgaan dat er echt een hele grote kans is... dat de minister over deze middelen gaat praten met de industrie. Goed, Rinken van der Brink, dank voor jouw uh, verhaal en jouw nieuws hierover meeluisterend naar het Olympisch nieuws en ook naar het nieuws over de geneesmiddelen. Carol Taten, uh, hockeyster, uh, veelvoudig uh, international Olympisch medaillewinnaar, welkom. Goedemiddag. Uh, je, je bent hier, dat vragen wij eigenlijk aan iedereen... je bent hier uh, een, een ja, toerist, dat klinkt zo on, maar je loopt ook in een mooi oranje jak met noc nsf Vanuit welke hoofden ben je hier? Zeg maar? ja, ik ben uitgenodigd door het noc nsf met een uh, groep auto-Olympiërs. Uh, uh, onder andere word je dan ook uh, ingezet bij de Partners in Sport. Dus ik uh, begeleid de NS met de relaties... voor een aantal wedstrijden, ook naar het hockey. En dat is hartstikke leuk om ze wat meer inzicht te geven. En jij vertelt die mensen vooraf iets wat ze kunnen verwachten, wat ze kunnen doen. Ben je vooral bij het hockey geweest? Of heb je ook andere sporten gezien? Uh, de eerste avond ben ik uh, bij het beachvolleybal geweest. Dat was toen niet Nederlands tegenwoordig, maar dat was wel leuk om gewoon eens mee te maken. Maar de afgelopen dagen ben ik bij het hockey geweest. Laten we het hockey dan toch maar even bij de kop uh, pakken. De Nederlandse vrouwen hebben twee wedstrijden gewonnen. De Nederlandse mannen hebben één wedstrijd gewonnen. Dus het gaat heel goed met beide hockeyteams. Nou, we liggen op koers. Ik denk inderdaad dat het allerbelangrijkste... dat je gewoon naar het totaalplaatje moet kijken en dat het belangrijk is om zo te winnen. Maar hoe de wedstrijd vandaag ging en hoe we gisteren natuurlijk met de mannen zijn geëindigd... Dat is niet de beste manier om het spel te spelen. Maar aan de andere kant, uh, je hebt je drie punten voor de mannen en de dames nu zes. Dus uh, je moet het wel evolueren. Maar vooral ook niet te lang stilstaan bij dat het niet helemaal goed was. Nou, laten wij dat nu wel eventjes doen. Ja. Uh, wij zijn vanochtend ook allebei gaan kijken naar die wedstrijd. En uh, ze zijn zoveel nerveus, hadden wij het idee. Het is een beetje een, een zenuwachtig spel wat de dames ja. spelen. Ja, zonde ook eigenlijk, vind ik. Met name omdat ze zo sterk uh, begonnen. En ook eigenlijk die wedstrijd met 3-0 gewoon hadden moeten uitspelen. Um, en ze maken het zichzelf uh, ja, onnodig moeilijk. En en dat... Zit, dat in, zit dat in het hoofd? Is dat een mentale kwestie dat er te weinig zelfvertrouwen is? Ja, nou, ik denk dat het vooral wel in je hoofd zit. Ja. Want de, de, de structuur en het spelletje, dat kennen ze wel. En het is ook wel teruggaand naar die allereerste wedstrijd. Die begonnen ze ook nerveus. Nou, dat kan je dan wijden aan de eerste wedstrijd en het toernooi. En toen vond ik dat ze het wel redelijk goed oppakten. Het was niet de sublieme wedstrijd, maar niet zo nerveus als vandaag. En ik, dit is wel schrikken in de zin van uh, aan de ene kant moet je blij zijn misschien dat het nu gebeurt en dat je hem toch nog winnend afsluit. Maar uh, ja, van, van alle linies, ik denk dat bijna elke speelser onder, onder uh, haar eigen niveau heeft gespeeld. Um, iets wat verder opviel was dat met name in de achterste linie, waar natuurlijk ook kort voor het toernooi Willem en Bos wegviel. Men nog erg zoeken is en in zeer veel verschillende samenstellingen die laatste lijn vormt. Is dat iets waarvan je denkt, nou dat is ook prima, dat hoort bij het moderne hockey. Of iets meer vastigheid uh, gezien de rest van het toernooi zou ook handig zijn? Nou, wat ik, ik, het is sowieso denk ik wel van deze tijd dat je enorm veel wisselt. Dus dat er enorm veel variatie is. Zoals aan de ene kant hoort het wel bij het spel. En heb ik ook wel het idee dat ze, dat ze het prima kunnen opvangen. Um, aan de andere kant vond ik wel dat je zag dat ze poogden wat meer structuur in het spel. vooral achteruit te brengen. Wat rustiger rondspelen, wat meer balbezit, wat meer verleggen. Um, maar het was niet alleen achter waar het ontrustig was. Ik vond vooral de linies daarvoor waarin ze veel te makkelijk de bal verloren. En het dus vervolgens achter heel erg lastig hebben. Dus ik maak me aan, op dit moment grappig genoeg niet zo erg veel zorgen over de achterhoede. Terwijl dat wel ergens een kwetsbaar puntje is. Maar ik vond het vooral schrikbarend uh, toch om te zien dat ze voor en die linie erachter die bal Ja en wat, wat er ook opviel voor is er wordt natuurlijk al enige tijd vooral veel gescoord vanuit die strafkornen. Ik weet nou even niet of ze er eentje hebben gehad. maar in helemaal van, niks. Helemaal niks. Nee ja. ze, ze Spelen, het lijkt niet op die strafcorner. Nee, en aan de ene kant zie je dat het ook wel, natuurlijk dat je speelt om te scoren. Maar je moet soms ook gewoon wel wat rendement halen uit de vele, vele mogelijkheden die je hebt in de cirkel. En dan is dat natuurlijk niet goed. Dat en hoort dat bij dit elftal? Of was dat eigenlijk toeval vandaag dat ze dat niet deden? Nou, ik denk dat het wel opvallend is dat ze nu helemaal geen corner hebben gehad. Dus ik vind niet dat het bij het elftal hoort om uh, geen corners te krijgen. Ook weten dat je zo'n goede cornerschutter hebt. Maar dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die gewoon aangeven dat het vandaag niet goed ging. Maar ik hoop ook dat ze daar niet al te lang in blijven hangen en vooruitkijken. Want uh, een van de belangrijkste tegenstanders, hè, China of uh, Groot-Brittannië, China heeft vandaag gelijk gespeeld. En dat ja, vind ik toch wel een goed uitgangspunt om, om donderdag gewoon echt even te laten zien dat je toch daar een niveautje beter bent. Over het hoge rendement gesproken. Kim Lammers heeft een bijzondere hockeycarrière. Achter de rug een lange en grote carrière. Maar door allerlei omstandigheden nooit naar de Olympische Spelen. Op haar relatief oude dag. Zonder onwaardig zijn is ze hier. Het is wel bijzonder eh, dat zij... Eh, je kan zeggen, ja, die maakt iedereen. Maar je, die maakt niet iedereen. Vier doelpunten op de Olympische Spelen is toch vrij bijzonder in twee wedstrijden. Ja, ik vind dat ze tot nu toe volledig waar maakt waarom ze er staat. Hè? Niet voor niets, inderdaad, wat je zegt, de, de topscorer van de competitie. Alleen, eerlijk gezegd, deze twee wedstrijden waren natuurlijk niet topniveau. En, uh... en kan Kim Lammers dat topniveau aan? Nou, kan ze ik, ook dan scoren? Nou, dat is dus de vraag natuurlijk. En ik, ik denk, waarom niet? Ik bedoel, dat, uh, ze is wat ja, ouder. Nou, dat en dat klinkt en... toch enige aarzeling in door. Nou, ze heeft het niet bewezen natuurlijk nog. Hè? Ik bedoel, dit is met 31 die eerste spelen. Dus, dus dat, dat is natuurlijk haar grootste test. Maar aan de andere kant, wat, wat Tom ook zei, ze maakt wel gewoon zoveel doelpunten. Dus ze zit lekker in de vel. Ze doet wat ze moet doen. En waarom zou ze niet gewoon lekker meegroeien in het toernooi? En dus ook met hopelijk ook het niveau van straks in Argentinië. Dus ik, uh, ik heb gewoon alle vertrouwen in. En ik, uh, ik, ik denk ook gewoon dat ze dat gaat doen. Dan nog een uitstapje naar de mannen. Die waren bijna meer het nieuws dat het NL's voetbalteam het afgelopen half jaar. Hockey is een volwassen sport geworden. Hele onrustige voorbereiding. Winst. Corners. Twee uit twee. Zou je ook kunnen zeggen. Wat was jouw algemene indruk van het mannenteam? Ja, na de eerste helft uh, was, vond ik het echt hartstikke leuk. Ik heb echt genoten van, uh, van gewoon het positieve lekker naar voren aanvallend. Ook wel gelijk merkte je in de tweede helft hoe kwetsbaar ze zijn. Um, en ja, dat was toch aan het einde wel een beetje tenenkrommend... krommend. met de hoop dat ze het vol zouden houden. Maar ja, Corners geweldig, Robert van der Horsten centraal op uh, de achterin. Ja, echt, echt een goede hockeyer. Er zit een, het is natuurlijk een hele jonge, talentvolle ploeg. En ik, ik hoop dat er een aantal van die jongen echt een beetje opstaan. en een hoger nog gaan spelen. Want dat is wel de enige manier waarop ze er doorheen gaan nu. En gisteren terecht gewonnen, maar ja, er is nog een lange, lange weg te gaan. Ja, holdtaten. dank dat je hier was en veel plezier nog de komende dagen op de Spelen. Dankjewel. Bij alle wedstrijden je ook. We gaan het even hebben over de beurs, ook niet geheel onbelangrijk. Afgelopen dagen was sprake van een rally op de Europese beurzen. Volgens veel analisten was het natuurlijk een gevolg van de opmerkingen van Mario Draghi... die toen de historische woorden sprak er alles aan te doen om de euro te redden. Valentijn van Nieuwenhuizen van ING Investments. Vandaag de AIX dan wat lager, 0,7%. De magie een beetje uitgewerkt van Draghi? Ja, een beetje wel. Kijk, uh, we hebben natuurlijk al heel vaak in deze crisis uh, allerlei beleidsacties gezien. En vaak uh, wordt er dan op gereageerd, soms uh, een paar dagen, soms een paar uur. En dan uh, gaat men zich toch bedenken of uh, ja, de daden echt zo krachtig zijn als uh, in eerste instantie gehoopt. En ik denk dat je dat vandaag wel een beetje zag. Men uh, begint zich af te vragen of de ECB later in de week ook echt ja, zo krachtig gaat... ...als dat Draghi eigenlijk vorige week suggereerde. Want echt concrete actie heeft hij nog niet aangekondigd. Ja, want een, een collega-bankuur van u zei gisteravond op deze zender... Van, ...daar wordt natuurlijk naar uitgekeken en hij moet nu eigenlijk wel echt iets gaan doen. Want als het weer een klein beetje een labmiddel wordt, dan wordt het wel heel lastig. Is dat uw inschatting ook? Nou, dat, dat is zeker waar. Uh, ik denk alleen wel dat Draghi toch al heel duidelijk heeft gemaakt in het afgelopen jaar dat hij heel goed weet ten eerste wat de rol van de centrale bank is... maar ook, en dat komt deels door zijn achtergrond, euh, ook heel goed begrijpt... hoe financiële markten daarop reageren. Dus hij is zich terdege bewust dat hij verwachtingen heeft gecreëerd... en dat de markt zal reageren als hij daar in negatieve zin zal reageren... als hij daar nu niet acties aan, vast, uh, aan vastknoopt. Dus uh, ik verwacht zeker wel wat actie. Uh, hij heeft ook al aange, ge, uh, ja, eigenlijk laten blijken het afgelopen jaar dat hij toch daadkrachtiger is dan Trichel op dat vlak. Maar of het genoeg gaat zijn om de inmiddels hoge verwachtingen uh, ja, tevreden te houden, dat is de grote vraag. Want uiteindelijk zal er een, een, een groot land een beetje om moeten, hè, om het dan maar zo te zeggen. De Duitsers wordt het meest naar gekeken. Verwacht u dat dat nou dan toch iets een stap in die richting gaat gebeuren? Nou ja, iets wel. Uh, maar je ziet natuurlijk heel duidelijk nu ook uh, vandaag en gisteren in uh, de geluiden die er dan uit Duitsland uh, komen via de media, uh, via de lokale kranten daar. En ook wel gewoon politici in Duitsland vandaag een aantal opmerkingen van uh, leden uit de coalitie van Merkel zelf die toch aangeven dat uh, één van de opties, uh, het geven van een banklicentie aan het steunfonds, hun toch echt veel te, veel te ver gaat. Uh, dus dat, dat, dat is inderdaad uh, heel spannend. Uh, aan de andere kant, uh, heel veel van die acties die de Europese Centrale Bank of het noodfonds de afgelopen twee jaar al hebben ondernomen, zijn in eerste instantie of door Merkel of door andere Duitsers als uh, onmogelijk bestempeld. Dus ja, ze zijn wel al vaker omgegaan. En uh, tenslotte, uh, ondertussen is de Europese ombudsman vandaag een onderzoek begonnen naar Mario Draghi. Hij is lid van een club bankiers. Nu zijn we er bij de vaststelling van die rente al achtergekomen dat die bankiers veel bellen met elkaar. Uh, is het wat dat betreft, uh, ook, heeft hij ook teveel gebeld? En of moeten we dit onderzoek als een, als een storm in een glas water zien? Ja, ik, ik ben voorlopig geneigd dat laatste iets meer te denken. Uh, de details van de club en in hoeverre er echt kan worden afgeleid... dat het zijn uh, gedrag in het verleden laat staan op de laatste periode bij de ECB beïnvloed zou hebben. Dat is onduidelijk. Je ziet vandaag ook niet heel erg dat het nieuws in de internationale media heel veel aandacht krijgt. Of dat het in de markt heel erg gevolgd wordt. Dus ik denk voorlopig zijn er nog heel, heel weinig twijfels over de, de, de toekomst van Draghi als gevolg. Van deze aanklacht. Maar ja, goed, je, je, je weet het nooit. Uh, we hebben genoeg schandalen de laatste jaren meegemaakt. Uh, een aantal zijn er zelfs nu nog gaande. Dus we zullen het wel volgen. Maar het lijkt op dit moment nog niet uh, het eerste gevaar. voor of Draghi, of de ECB, of de eurocrisis. eurocrisis.Farentijn van Nieuwuizen van ING Investment. Zeer veel dank. Dank. Ja. Radio 1 kort zo over overzicht. Wat weegt een Airbus A380? Met passagiers aan boord ruim een half miljoen kilo. Dat staat in de opening van NRC. Is dat belangrijk, denkt u misschien? Nou, het is belangrijk voor de tunnel van de A4 onder de buitenveldertbaan. De tunnel is versterkt met een extra laag van 25 centimeter gewapend beton. Want morgen begint luchtvaartmaatschappij Emirates een lijndienst... tussen Schiphol en Dubai met de A380. Dat betekent nog meer concurrentie voor Air France KLM en die hebben het al zo moeilijk. De A380 is het grootste passagierstoestel ter wereld en Emirates wil blijven groeien. Volgens een luchtvaartanalyst in de NRC is Emirates bezig andere luchtvaartmaatschappijen op te eten. Louis van Gaal, de nieuwe bondscoach, is gek van techniek. Op BNR zegt hij dat hij een warm voorstander is van moderne technologie in de ozo-conservatieve voetballerij. Zo wil van Gaal weten hoe zijn spelers slapen, want slaap is belangrijk voor het herstel. Daar we hebben we websites voor, daar kunnen de spelers inloggen. Dat ga ik ook bij het Nederlands wel trans gebruiken. Ja, zover moet je gaan. Alleen uh, je moet spelers overtuigen dat het uh, niet een controlemiddel is... maar dat het iets is voor hunzelf. Dat ze beter gaan herstellen van, uh, van alle inspanning. En zo na half zeven in Aan de Lijn praten we daarover door... met uh, hockeycoach Mark Lammers en met sportjournalist Paul Onkehout. Louis van Gaal is vanavond ook bij ons op bezoek op deze zender. God is terug in Amsterdam, tenminste als je het parool mag geloven. De traditionele kerken lopen leeg, maar de zalen van allerlei nieuwe... protestantse gemeenschappen zitten elke zondag vol bij O.A. In geuzeveld slotenmeer komen vooral allochtone buurtbewoners... en Via Nova trekt hoog opgeleiden. De bezoekers zeggen het is niet zo stijf als in een gewone kerk... en inmiddels zijn al 1500 Amsterdammers... bij de nieuwe kerkgemeenschappen aangesloten. De Belgische media die staan vandaag bol van de zaak Dutroux. Zijn ex-vrouw Michelle Martin komt vervroegd vrij na 16 jaar. 30 jaar had zij gekregen. In de Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg... vraagt Paul Marchal, vader van het vermoorde meisje Anne, zich af... Komt Dutroe nu ook vrij? Op de website van Omroep VTM staan tien verhalen over de komende vrijlating. De advocaat van Mark Dutroe had niet gedacht dat de vrouw vrijkomt. Maar hij snapt de ophef. Ja, dat is uiteraard begrijpelijk. Omdat de mensen natuurlijk zich de zaak nog levendig herinneren. En de, de zaak ook uh, uh, voldoende gruwelijk was. Dat kan ik begrijpen. En als persoon uh, ja, ben ik er ook geen groot voorstander van. En sta ik ook niet te jubelen dat die vrouw vandaag vrijkomt. Maar als advocaat en als man van uh, het rechtssysteem. Ja, dan moet ik zeggen dat het begrijpelijk is dat zij ook dezelfde kansen moet krijgen dan anderen. Op Twitter uh, veel reacties op de vrijlating van Michel en Martin. Iedereen verdient een tweede kans. Alleen dit soort mensen niet. Je zult maar ouders van haar slachtoffers zijn, wordt er gezegd. En ze mag naar het Clarisse-klooster in Namen. Valt dit nu onder de liefde van de zusters? Dan gaan we naar een vacature bij een dierenwinkel in Wiegen, want die is in de SP-fractie in de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat geschoten. Er zijn kamervragen gesteld aan minister Kamp, meldt omroep Gelderland op zijn site. Dierenwinkel Catplace zette in het Wiegens weekblad een advertentie voor een jonge productiemedewerker, productiemedewerker en onderaan stond reacties alleen van mensen zonder uitkering. De eigenaar van de dierenzaak zegt dat hij vaak mensen met een uitkering aan een baan heeft geholpen, maar ze hielden er weer na twee dagen mee op en dat kostte hem naar eigen zeggen tussen de vijf en tien dagen.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 Nou, knippen de knip, wat gaan we doen? Voor iedereen duidelijk. Leaseplanbank.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 Het openbare leven lag grotendeels stil. Treinen en metro's reden niet. En ziekenhuizen moesten overschakelen op noodstroom. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dan nu het weer. Hier is Willemijn Hubert. In de avond wordt het overal droog. En s'nachts gaat het vanuit het zuiden opklaren. Het koelt af naar graad of 13 bij een matige zuidelijke wind.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 ANUB-verkeersinformatie. Ah, op de A12 Utrecht richting Den Haag is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knopend Lunette en de Meern staat 8 kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A27 vanuit Almere... bij knopend Lunette, daar staat 3 kilometer. Verder valt nog op de wat langere file op de A15... naar Europoort tussen Pernis en Spijkenisse, 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is bijna drie minuten over half zeven. En dus gaan we weer eens even naar Edwin Cornelissen... die die prachtige landenwedstrijd vrouwen-turnen volgt. Amerika lag op schema en Rusland uh, was een paar keer uitgeleefd, vertelde je, Edwin. <laughs> Precies dus. Die hadden wat schade in te halen. Hebben ze wel voor een deel gedaan, hoor. Tijdens het tweede toestel, de brug... waarop uh, zowel Amerika als Rusland uitkwamen... daar waar Amerika toch wat laag scoorde. Die lieten wel wat dingetjes liggen op uh, de brug. En dat was jammer, want uh, ze hadden echt een uh, gaatje kunnen slaan... natuurlijk uh, bij dat tweede toestel al... Dat betekent dat Amerika op de teller moet passen bij de balk het derde toestel. En uh, ja, dan uh, vooral geen grote fouten moet maken. Want anders dan kan het een spannende finale gaan worden. Alsnog, de Chinezen hebben we in actie gezien op balk. En uh, dat is altijd een, uh, een klasse apart, zou je kunnen zeggen. Die blijven toch wel in het spoor van, uh, van Amerika. Op dit moment Amerika nog wel aan kop na twee rotaties. Gevolgd door Rusland op vier tiende van een punt. En die Chinezen op 3,5 en een halve punt. Maar de Chinezen moeten nog gaan springen. Daar zijn ze niet heel erg goed in trouwens hoor. Terwijl ik hier Net de Chinezen zien die uitgebreid tijdens haar vloeroefening langs de mat komt. Dat wordt ook veel aftrek natuurlijk. Dus wat dat betreft dan ook weer een tegenvaller voor de Chinese dames. Dus lijkt het allemaal goed te gaan op dit moment voor Amerika. Amerika in 2008 nog de winnaar van Olympisch Zilver in Peking. Maar de boegbeelden van die ploeg zijn er nu niet meer bij. Dat zijn Nestia Luken en Sean Johnson. Dat waren de vedettes van die ploeg. Dat is natuurlijk typerend voor het vrouwenturnen. Carrières die hebben een korte duur. En nu zijn er de nieuwe namen. Regerend wereldkampioen Jordan Weber. En dus Gabby Douglas die we nu uh, op de balk zien. Dat was toch een beetje haar Achilleshiel. Maar vooralsnog houdt ze het goed vol. Lijkt er dus op dat Amerika uh, weinig fouten maakt. Ook nu op balk en wat dat betreft de voorsprong gaat behouden. Edwin Cornelissen, dan gaan we naar het nieuws uit Duitsland over een ziekenhuis daar. Want dat ziekenhuis is ernstig in verlegenheid gebracht door een schandaal met orgaantransplantaties. De Duitse justitie verdenkt twee artsen van corruptie en valsheid in geschriften. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn, goedenavond Wouter. Goedenavond. Wat zouden die twee artsen gedaan hebben? Wat is de verdenking? Nou, zij zouden de afgelopen jaren in ruim 20 gevallen de gegevens van hun patiënten hebben vervalst om de situatie van die patiënten ernstiger voor te stellen dan niet eerst... waardoor ze dan hoger op de wachtlijst komen voor een orgaantransplantatie. Daarvoor moeten artsen gegevens doorgeven aan een centrale bemiddeling... Hè, die dan beoordeelt welke patiënten dringend een orgaan nodig hebben en dus voorgaan. En hun patiënten kregen door die fraude dus voorrang. Het gaat zowel om eigen patiënten van de kliniek in Göttingen eh, en ook om buitenlanders. Opmerkelijk is één geval van een Rus die er flink veel geld voor zou hebben betaald. 120.000 euro. Maar het is lang niet zeker of er bij alle patiënten echt sprake was van om. Of dat het uh, andere redenen had, uh, dat die artsen redenen hadden. Bijvoorbeeld de positie van de kliniek. Want die kliniek wordt ook, wordt ook betaald op basis van het aantal operaties. Het kan ook gewoon zijn om meer geld voor die kliniek binnen te krijgen. Ja, en, en hoe wordt daar in Duitsland gereageerd op deze beschuldigingen? Nou ja, een grote schok. Ten eerste omdat er natuurlijk nu mensen zijn die geen leven of nier hebben gekregen. Die wel hoog op de lijst stonden. Dus voor die mensen is dat een drama. Uh, er is nu eenmaal een enorm tekort aan donororganen. En ten tweede is het een grote domper voor de campagnes om meer donoren te krijgen. Duitsland doet het op dat gebied heel erg slecht. Er zijn weinig mensen met een donorverklaring. Er is net een nieuwe wet ingevoerd om ziekenfondsen te verplichten. Om regelmatig bij de uh, leden van de ziekenfondsen te vragen aan te dringen om donor te worden. Om daar veel meer publiciteit aan te geven. Maar ja, dat systeem staat op altijd bij het vertrouwen bij de mensen... dat je orgaan, als je dat gaat doneren, goed gebruikt wordt. Als je in de krant leest dat je organen misschien naar een rijke rust gaan... dan word je misschien liever geen donor. Nee, maar wanneer begint die rechtszaak tegen deze artsen? Wanneer krijgen we te horen hoe het in elkaar steekt? Nou ja, het onderzoek loopt nog volop, dus dat proces kan nog eventjes duren. Uh, uiteindelijk kunnen ze dus worden aangeklaagd voor, voor fraude, valsheid in geschriften, misschien ook omkoping. En de vraag is of er in die tijd patiënten zijn overleden. Mensen die recht hadden op een donororgaan, maar door deze praktijk een orgaan uh, zijn misgelopen. En dan is er sprake van dood door schuld. Daar staat in Duitsland maximaal vijf jaar op. Maar eerst moet nog volledig worden uitgezocht wie er allemaal bij betrokken waren. Er zijn nu twee artsen verdacht, maar het kan eigenlijk niet alleen bij twee artsen liggen. Dit soort dossiers die gaan door veel meer handen. Er moeten veel meer mensen bij betrokken zijn geweest. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dat we gaan het hebben over beach Schuil en nummer door Wonnen ook hun tweede poolwedstrijd. En zijn dus door naar de achtste finales van de Olympische Spelen. Ze wonnen van de Duitsers Erkman en Matisiek. En het Oranje duo speelde veel, veel beter dan in hun openingswedstrijd. Vond ook zelf Reinder nummer door. Nou, de zijde was veel beter. Dus, uh, en eigenlijk ook een blokverdediging. Alles was eigenlijk beter. En de eerste wedstrijd was Knokker, maar ja, goed, dat geldt voor iedereen. We hebben, we zitten de hele dag, we hebben het beachvolleybalkanaal gewoon op de kamer, zeg maar. alle sporten kun je kijken. We zien heel veel wedstrijden en we zien iedereen, vergeleken met wat we in, in de, in het seizoen, gedurende het seizoen zien, is het allemaal. De ene dag is iemand top of de ene set is iemand top en de volgende set zakt hij helemaal weg.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 Ja, normaal, als je een wedstrijd speelt dan geniet je niet echt. Maar vandaar, als je 6-7 punten voor staat, dan, uh, ja, dan kun je wel een beetje om je heen gaan kijken. En uh, dan zijn we ook echt wel aan het genieten. Over die wedstrijd van, van vandaag nog even. Was er een kritiek moment? Op een gegeven moment in de tweede set ja, werd, het, werd het wat lastiger maar ze kwamen eigenlijk nooit echt terug in de wedstrijd. Hè? Nee, nee, we hebben constant wel uh, voor gestaan, denk ik. Of gelijk op, even in de tweede. maar uh... oh, nee, ik kwam 4-8 allopig. Ja, we kwam even 4-8. Maar uh, nou ja, uh, ja dat, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt altijd. Dat is wedstrijden. Dan win je een set dik en dan één uh, verslap, wat de ander gooit een schepje bovenop. Ja, dan kom je wat achter. Maar wij, wij zijn daar in principe wel aan gewend. Zeg maar, dat, uh, dan blijf je gewoon je eigen uh, spel spelen en dan op een gegeven moment waren we gewoon echt duidelijk beter. Dus, uh... Nu is het op naar die laatste poolwedstrijd. Hoe belangrijk is het voor jullie om, om die ook nog te winnen... en om zo een goede tegenstander of een minder goede tegenstander... in de volgende ronde af te dwingen? Ja, natuurlijk. Die kans is groter als je eerst wat in de pool. Uh, maar het allerbelangrijkste is gewoon... Als we, dit, als we dit niveau halen, dan winnen we die wedstrijd. gewoon. Dus, dus ben je bezig met dat niveau halen. En het resultaat zien we wel. En dit geeft zelfvertrouwen? Ja, dit geeft veel zelfvertrouwen. Jart nummer door vertelde dat, of Reiner Nummerdoor vertelde dat allemaal aan Steven Dalenboud.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 Maggie Riley en Mike Oldfield. die laatste speelde ook nog een rol bij de openingsceremonie. Wat kwam ook nog prachtig van langs. Moonlight, and shadow. De Radio 1 sportzomer Aan de lijn. En dat gaat vandaag over de stelling van Louis van Gaal. Hij wil heel graag het slaappatroon van zijn spelers bijhouden. Ze moeten dat aan hem laten weten, hoe lang ze slapen. Want um, dat is goed voor het herstel en dan kan hij een beetje zicht op ze houden en kan hij waar nodig bijsturen. Onze stelling luidt vanavond. Het is goed dat Louis van Gaal de nachtrust van zijn internationals wil controleren. En we gaan daarover praten met een tweetal mensen... die daar vanuit verschillende invalshoek naar kijken. We beginnen met uh, Mark Lammers, uh, de bondscoach... die goud haalde met de vrouwen in Peking en uh, nog altijd hockeycoach is. En misschien wel weer toekomstig bondscoach... maar dat is een heel ander onderwerp voor een andere stelling. Uh, Mark Lammers, goedenavond. Hey. Goedenavond, goedenavond. Uh, eerst even over uh, dat monitoren. Van Gaal wil gaan monitoren. Uh, nou, dat, dat zal jij ongetwijfeld geen tegenstander van zijn... maar hij wil ook de nachtrust van zijn internationals controleren. Uh, met, met, met die stelling of oneens dat dat goed is? Ja, ik ben het er eens. We hebben het ook heel veel gedaan. Kijk, als je heel veel gaat trainen of harder gaat trainen, moet je ook harder... Dus dan moet je ook uh, controleren. De een uh, slaat makkelijker dan de ander. En dan kun je dus rekening houden met je intensiteit van je trainingen. En um, ja, dat, dat is ons ook opgevallen. Dat de ene gewoon makkelijker uh, slaat dan de ander. En dat je daar dus uh, rekening mee moet houden. En zeker met het programma van die voetballers die vaak uh, veel training, veel wedstrijden moeten spelen. Maar als je klaar, slecht slaapt, klaar, train je dan ook minder? Vermo vermoeidheid. Als je slecht uh, slaapt, als je zegt nou, ik slaap slecht, dan train je ook minder? Nee, dan is de kans op blessures groter. Ja, uh, als je dan uh, niet goed hersteld bent en je gaat dan toch weer hard trainen of wedstrijd spelen... is de kans op blessures een stuk groter. Oké. Okay. Paul Onkhout is ook aan de lijn, sportjournalist van de Volkskrant. Ook goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat, wat vind jij van, van dat nieuws van Van Gaal? Dat, dat hij zijn spelers op dit gebied wil gaan monitoren? Um... Nou, ik sta niet afwijzend tegenover uh, alle mogelijke hulpmiddelen. Dus uh, in die zin wijs ik het niet af. En, trouwens, die ben ik om het af te wijzen. Ik ben ook geen dokter, maar... Um, ik Twitterde er wel, jij niet, ik nee, dat kan echt... niet, dit is natuurlijk een grap? Nou, ik dacht in eerste instantie uh, aan een grap. Althans, ik deed alsof ik dacht dat het een grap was. Uh, omdat uh, het natuurlijk zeg maar in eerste, in eerste instantie nogal ridicule overkomt dat er... Uh, Berichten verschijnen op internet, naar aanleiding van een interview van we gaan bij PNR Nieuwsradio, hè, de concurrent van de Radio N. En dan, dan, wel dat, dat er dan een bericht verschijnt. Ja, Eer wie hier de toekomst. Ja, uh, ja, zeker, zeker, uh, Dat er een bericht verschijnt onder de kop internet, je ontmoeten aan van Gaal doorgeven hoe lang ze slapen. Uh, ja, dat is natuurlijk buiten gewoon grappig. En nou zijn wij dan natuurlijk meteen geneigd om een beetje de spots mee te drijven en het uh, in het te trekken. Maar mijn grootste bezwaar is niet eens dat. Uh, ...hij dit van plan is, maar de manier waarop hij dit plannetje presenteert. Um, uh, wetende dat uh, elf jaar geleden Van Gaal verantwoordelijk was voor het, een van de grootste debakels uh, in de naoorlogs voetbalgeschiedenis. Toen hij niet in om uh, met het Nederlands elftal zich uh, te plaatsen voor het WK in Japan en Zuid-Korea. En wat er toen gebeurde was het volgende. Toen heeft hij meer of meer afstand genomen van de mentaliteit van zijn spelers. En... De spelers klaagden namelijk over dat hij als een soort almachtige godheid uh, hun doen en laten voortdurend wilde controleren. Als een soort big brother erbovenop zat. En zo werkt dat helaas niet. In het Want dat sport. laat iemand als Wesley Sneijder zich gewoon niet gebeuren? Nou, Wesley Sneijder is ook een speler van het Nederlands elftal. Uh, maar toch vooral een speler van Inter. Zoals Roby van Persing een speler van Arsenal is en Klaasje Huntelaar van Schalke 04. Dat zijn hun broodheren, die, die betalen hun salarissen. En één keer in zoveel tijd zijn zij heel eventjes uh, spelen van het Nels zelf al enkele dagen in ja. een. En je kan niet. Een, een bondscoach kan niet uh, de illusie hebben dat hij voortdurend uh, controle kan uitoefenen over die spelers. Mark Lammers, uh, uh, u had dit, uh, uw spelers dus vaak langere tijd bij elkaar in een sport waarin in dat nationale team misschien ook nog wel nog hoger in aanzien staat dan bijvoorbeeld in de voetbalsport met, met die duurbetaalde profs bij de clubs. Is dit ja. iets wat in de ene cultuur beter zou passen dan in de andere? Nou, ik denk dat het misverstand is dat je niet gecontroleerd wordt. Uh, je controleert het proces. Je wil uh, wereldkampioen worden om wereldkampioen te worden... dan moet je alle details proberen zo goed mogelijk in te vullen... zo goed mogelijk te meten, waardoor je dus de aanpassing op kunt doen. En uh, dat is niet om een speler te controleren, maar om een proces te controleren. Sommige spelers trainen misschien wel te veel of te hard... waardoor ze dus sneller geblesseerd raken. En het is aangetoond dat uh, ja, je fysieke gesteldheid uh, invloed heeft op blessures. Nou, hoe vaak en... zie je dat spelers geblesseerd zijn in zo'n jaar? Dus je moet ook het herstel moeten meten in plaats van alleen maar de training meten. En wat Paul Onkenhout zegt, hij heeft ze natuurlijk maar een paar keer per jaar een paar dagen bij zich. Uh, is, is dat dan voldoende dat hij die training aanpast? Nee, juist, of gaat hij ook ja, proberen bij Inter om ze ervan te overtuigen dat ze nee, wat maar, rustiger aan moeten doen? Juist omdat hij ze zo weinig ziet, is het denk ik goed om technische hulpmiddelen in te schakelen... om meer contact te krijgen met zijn spelers. En dat is één voordeel. Uh, onze concurrenten in andere landen hebben hetzelfde probleem. Als hij uh, via innovatieve ideeën uh, contact, meer contact krijgt met zijn spelers. En je kunt videobeelden opsturen, terugvragen. Uh, je kunt wat meer interactief worden met Skype uh, om spelers uh, toch meer binding te, te houden en te krijgen met het team. Dan kan hij voorsprong pakken ten opzichte van de concurrentie. En uh, ik vind het een goed idee om die contacten intensiever te maken uh, en dat, dat heeft helemaal niet te kosten van de club te zijn. Het gaat meer om, uh, om een stukje planning, een stukje organisatie, een stukje herstel. Paul Onkhout, kan het dat oranje gevoel van, van de Nederlandse internationals versterken op deze manier denk je? Nou, ik denk dat ze er heel hard om moeten lachen, uh, zoals waarschijnlijk de meeste mensen er hard om zullen lachen als ze niet uh, precies weten wat de bedoeling zou zijn. Kijk, het, van, van Gaal start op deze manier niet echt heel handig. Maar hij moet zich realiseren dat er nog altijd wel wat argwaan ten aanzien van zijn persoon bestaat, als, als de bondscoach die zeg maar destijds uh, faalde met het Nederland zelfstal. En bovendien hebben we ook een EK achter de rug waarin uh, toch behoorlijk veel misging met uh, drie nederlagen. Uh, ja, dan is het niet handig, zeg maar, om in dat klimaat dit soort dingen te gaan, uh, te gaan roepen. Ik bedoel, je moet het wel doen, maar je moet het geleidelijk doen. En je moet, denk ik, nu als bondscoach in je presentatie de nadruk leggen op heel andere dingen. Maar zegt... het technische, technische aspect, en, en, en de, de, hoe boek ik vooruitgang en hoe ga ik er weer voor zorgen dat Nederland een toonaangevend voetballand wordt? Mark Lammers, uh, wat Paul Oekhout zegt, is, uh, hij uh, legt dit als eerste uit. Zou het inderdaad niet veel verstandiger geweest zijn om dit eerst eens met spelers tot overtuiging te krijgen en dan vervolgens als het ware naar buiten te brengen, als je dit al doet? Ja, hoe die communicatie precies is gegaan, dat weten wij natuurlijk niet. Misschien is dat er, uh, wel al gebeurd. Uh, daar is het moeilijk over oor te oordelen. Ik denk wel dat als wij uh, beter willen worden dan uh, de tegenstanders... dan moeten we ook andere dingen doen dan de tegenstander doet. En daarom denk ik dat het wel goed is om dingen te veranderen... en ook dingen, uh, spelers uh, bewust te maken van een aantal processen... die niet alleen op het veld gebeuren, maar ook buiten het veld. En als je daar bewust van maakt, uh, zullen ze daar misschien uh, meer naar gaan leven... waardoor ze dus uh, minder gebaseerd zijn. En dat zijn allemaal kleine facetten. Ik denk dat dit een heel klein onderdeel is van het plan wat hij heeft. En uh, natuurlijk is het altijd goed om de eerste spelers daarover uh, in te lichten. Goed, uh, dank. Wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar uh, de reacties uh, van de spelers hierop. Die hebben we nog niet. Uh, Paul Onkenhout, dank. En Mark Lammers, nog één vraag. Tom van Tijk zei misschien binnenkort weer bondscoach. Weet u wat hij <laughs> daarmee bedoelde? Nee, dat weet ik niet. Ja, na de Olympische Spelen komen natuurlijk altijd weer posities bij landen uh, vrij. Dus misschien dat hij daarna doet... Nee, nee, uh, bij de Nederlandse uh, mannen misschien, ik moet, Tom van nou dat is wel weer als je zo'n Olympische Spelen ziet, van dichtbij. En uh, ja, na de Olympische Spelen komen er een aantal landen weer vrij. Dus dan, uh, en kijken we, en kijken dan wordt waar waar het slaapgedrag gecontroleerd ook. <laughs> Wat zei je, Tom? Dan wordt het slaapgedrag gecontroleerd van het nieuwe land. Ja, wij deden dat al heel lang, uh, want wij kwamen er ook achter dat, uh, dat, uh, dat we daardoor minder bestuurders kunnen krijgen. Ik weet ja. ook, bij AC Milan uh, wordt dit al, uh, al jaren gedaan, dus het is goed. niet uh, echt nieuw. Maar ja, als je conservatief blijft denken, door je altijd maar hetzelfde te blijven doen, zul je ook hetzelfde krijgen. Nou, volgens mij zijn we niet zo hoog geëindigd, dus uh, is het is wel goed om eens uh, wat dingen te gaan veranderen. Goed, maar nog één ding, een, een Nederlandse mannen, is dat misschien een optie als bondscoach? Ja, dat weet ik niet. Eerst is, is deze Olympische Spelen rustig okay. uh, eens bekijken. En uh, ja, vindt het nogmaals, uh, veranderen altijd heel veel posities, dus uh, we zullen zien. Dank. Kijk nog eventjes naar uh, internet, de stelling Het is goed dat Louis van Gaal de nachtrust van zijn internationals wil controleren. 50% is het daarmee eens, 50%, 50 is het daarmee oneens. Die uh, score hadden wij nog niet gehad deze zomer bij Aan de Lijn. U kunt nog steeds stemmen via radio1.nl. in a second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 La Havas. Ja. Is your love big enough? Dat is de grote vraag. Maar de vraag aan Edwin Cornelis is of Amerika nog steeds op koers ligt voor de gouden medaille bij het team turnen. Ja, dat ligt Amerika absoluut hoor. Uitstekende balkoefeningen gezien. Geen grote fouten gemaakt. Eigenlijk ongelooflijk stabiel. Ook met afstand de hoogste scores van de dag als je ze bij elkaar optelt op de balk vergeleken met de andere landen. Het is niet heel verrassend, want als je bijvoorbeeld naar de kwalificatiewedstrijd keek, daar waren er drie Amerikaanse dames die in de top 6 eindigden op balk. Er mogen er maar twee in actie komen in de toestelfinales. Dus eentje viel eraf, maar het geeft me aan dat we de echte toppers op balk gaan zien uit Amerika ook in de toestelfinales. Nou, voor deze landenfinale hebben de Amerikaanse dames dus in ieder geval goed gedaan, ook op de balk. Rusland die liet wat moeizame oefeningen zien. Bijvoorbeeld van Mustafina, die een paar flinke wiebels had. En Komova, de uh, nummer 1 van het meerkampklassement, individuele meerkampklassement, die ging er mist in bij haar afsprong. Betekent dat Rusland vooralsnog het nakijken heeft. Maar China maakt het helemaal bont, want die ging het fout in uh, op vloer. Een aantal forse fouten met een extreem lage score wat ertoe leidt dat China is gezakt in het klassement naar de vierde plaats. Plaats. Dat zal pijn doen daar in China, want uh, ja, we zijn toch gewend dat China altijd wel medailles pakt bij het uh, damessteunen. Op dit moment op de eerste plaats Amerika met een verschil van 1,3 punt volgt Rusland en dan komt Roemenië. Amerika en Rusland die gaan zich opmaken voor de afsluitende vloeroefeningen. Normaal gesproken een prooi voor Amerika of er moeten hele gekke dingen gebeuren. Dank, dat was Edwin Cornelissen. Dan gaan we even weg van de Spelen, maar, maar wij blijven bij de sport. Want Feyenoord speelt vanavond tegen Dynamo Kiev, Ronald van der Geer. En wat staat er bij die wedstrijd op het spel? Daar staat op het spel, hoewel uh, uh, niet direct, maar uh, het is de eerste stap die Feyenoord zet. Misschien wel op weg naar de groepsfase van de Champions League. Twee voorronden tegenstanders moet Feyenoord dan verslaan. En uh, Dynamo Kiev, de nummer twee van Oekraïne van het afgelopen seizoen, is de eerste hoorde die het jonge elftal van uh, trainer Ronald Koeman zal moeten nemen. In het uh, stadion, het, uh, stadium, het uh, Olympische stadion, waar begin deze maand op de EK-finale werd gespeeld. En waar dus eerst uh, Del Bosque zat als bondscoach van Spanje. Zit straks Ronald Koeman om zijn team, een team naar een uh, goede uitgangspositie te loodsen. Want dat heeft uh, Koeman benadrukt. Dat moeten wij hier doen. Zorgen dat we in elk geval thuis nog enige kans hebben. Hoewel het lijkt allemaal wat oneerlijk op het uh, eerste gezicht. Omdat het uh, Feyenoord-team vooral jong is. En nog wat jonger is geworden na het uh, vertrek van Ron Vlaar afgelopen week. En ja, Dynamo Kiev. Het kan allemaal niet op. De een na de andere verdette wordt binnengehaald. En hier smijt men werkelijk met geld. De bedoeling is natuurlijk om A-kampioen te worden van Oekraïne. Maar ook om nu toch eens een keer in de groepsfase van de Champions League te belanden. Feyenoord speelt met twee spitsen vanavond. Dat was min of meer wel de verwachting. Vooral controleren, defensief spelen. En dan gokken op de omschakeling. De counter dus. Met de snelle schaken en CC voorin. Mulder is de keeper. Jan Maat, nieuw van Heerenveen. Veen. De Vrij, de nieuwe aanvoerder. 20 jaar pas, maar toch. Martus Indy, die staat ook centraal. En... Nelom, dat uh, is de linksback. En dan de middenveld met Leerdam, vormer, gekomen van uh, Rode JC, Klaasie en Immers, de man van ADO. En voorin dus Schaken en Cissie. Ik zal twee namen noemen. Die spelen aan de kant van uh, Dynamo Kiev en echt tot de verbeelding spreken. Dat is uh, Nico Krantjar, Kroatisch international, die gekomen is uh, van uh, Tottenham. Alle speelden tijdens het uh, afgelopen EK en Miguel Veloso. Portugees International, ook actief op het EK. Ook dus al gewend aan de warmte in dit land. Want het is een graad of 35, buitengewoon benauwd. En in die omstandigheden zal Feyenoord straks moeten gaan spelen. Tegen Dynamo Kiev, spelers op het veld. Ik. En wij doen er verslag van in het komende uur van de Radio 1 Sportszomer. Waarin we ook het turnen natuurlijk verder voor u volgen. En al het andere wereldnieuws. We gaan naar de klok van 7 uur.